1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch dus met snowboardcrosser Bel Berghuis... die met een webshop geld probeert binnen te halen... voor haar verblijf in Sochi tijdens de winterspelen. Nu het NOS Journaal, hier is Dorald Megens. Goedemiddag, verhoging maximumsnelheid A13... vervuilt lucht meer dan verwacht... Bij Grols worden ze het niet eens over de CAO, daarom wordt er opnieuw gestaakt. En in Geneve zijn de gesprekken over het nucleaire programma van Iran van start gegaan. Ook vanmiddag af en toe zon, maar ook buien, soms met onweer en hagel. Het wordt zo'n 13 graden. Komende nacht is het zo goed als droog, staat er weinig wind. Vooral in het zuiden kan het dan mistig worden. Morgen blijft het tot de avond droog met in de ochtend kans op mist en daarna wat zon. De lucht langs de A13 bij Rotterdam over is viezer geworden... sinds er weer 100 gereden mag worden in plaats van 80. Dat constateert de Milieudienst Rijnmond. Ze zijn een dik jaar geleden begonnen met meten toen de limiet verhoogd werd. Marcel Koeleman van de Milieudienst sprak met Karin Alberts in Rotterdam. Door het geluidsscherm zie je het verkeer voorbijrijden, Maar je hoort het ook met 100 kilometer sinds ruim een jaar... En hier op deze plek een huisje, een grijs vierkant gebouwtje. Daarop een aantal meters. En wat meten die precies? Die meters meten stikstofdioxide, fijnstof, elementair koolstof... en nog een aantal andere parameters. En dat is veranderd sinds het verkeer weer 100 mag rijden. We hebben gekeken naar de meetgegevens over een bepaalde periode... het afgelopen jaar, in hoeverre we daarin terug konden vinden... of die overgang van 80 naar 100 kilometer... of we dat konden terugvinden in de meetcijfers... En? Ja, dat vinden we terug. De snelheidsverhoging, uitgedrukt in daadwerkelijke snelheidsverhoging, maar ook een wijziging van de dynamiek van verkeer, auto's gedragen zich anders blijkbaar, uh, heeft ertoe geleid dat we aantoonbaar kunnen maken dat dat ook terug te zien is in de gemeten cijfers. En wat betekent dat bijvoorbeeld voor de mensen die hier langs de snelweg wonen? We hebben het samen met uh, Humantoxicologen, dus met een andere wetenschap dan wij zelf bedrijven hebben we gekeken hoe hier die verhoogde gehalte uh, elementair koolstof... zwarte rook wordt het ook wel eens genoemd... Ja, hoe die zich uh, uh, uitdrukken in uh, wat heeft dat nou voor gevolgen voor je gezondheid. Even een hele grote vrachtwagen voorbij laten rijden. Maar waar kwam die toxicoloog toen mee aanzetten? Die hebben uiteindelijk geconstateerd dat uh, de verhoogde gehalte... ten gevolge van die snelheidsverhoging... uitgedrukt kunnen worden in 20 dagen uh, uh, levensverkorting. Dus mensen die hier langs de snelweg wonen, die leven gemiddeld 20 dagen minder lang dan toen ze nog 80 reden, die auto's. Nou ja, ik ben geen toxicoloog en ook geen epidemioloog, dus ik, uh, ik laat wat dat betreft. Uh die deskundigen voor zichzelf spreken. Maar in ieder geval is, het, is zijn recente wetenschappelijke inzichten gebruikt. En die maken het mogelijk om zo'n doorvertaling te maken. Toen de minister destijds het besluit nam en zei... auto's mogen weer in plaats van 800 gaan rijden... ging ze ervan uit dat het voor de gezondheid geen gevolgen zou hebben. Want auto's zouden toch wel schoner worden. Dat is dus bij deze afgestraft. Dat, dat kan ik niks over zeggen. Ik stel wel vast dat... Uh, die veranderde verkeersdynamiek en die snelheidsverhoging... Uh, in ieder geval in onze cijfers leiden tot, een, uh, tot hogere getallen. In de BEM van de snelweg A13 bij Rotterdam overschiet Karin Alberts in gesprek met Marcel Koeleman van de Milieudienst Rijnmond. De ChristenUnie en de SGP doen volgend jaar weer met een gezamenlijke lijst mee... aan de Europese verkiezingen. En ook komt er één gezamenlijke lijsttrekker... Na de vorige verkiezingen raakten de verhoudingen ernstig bekoeld... en gingen de twee christelijke partijen hun eigen weg. Partijen hopen dat met de gezamenlijke lijst... het christelijk geluid een krachtige stem krijgt in Europa. ChristenUnie en SGP hebben nu elk één zetel in het Europees parlement. En wie de nieuwe lijsttrekker wordt van die gezamenlijke lijst... is nog niet bekend. De acties bij bierbrouwer Grols in Enschede. Sinds vanochtend worden daar geen vrachtwagens meer geladen... en rijden de trucks ook niet uit. Daardoor worden cafés en winkels niet bevoorraad. Uit solidariteit heeft het brouwerijpersoneel de bierproductie weer stilgelegd. Grols wil dat er een paar ATV-dagen worden ingeleverd... en een deel van de beloning moet afhankelijk worden van de winst van het bedrijf... zegt algemeen directeur Tom Verhagen. maken is ook de bestaansreden van een onderneming... en bij ons gaat dat achteruit. En dan bedreigt dat dus de bestaansreden van de onderneming... Um, om een beetje context te geven, die, uh, die drie ATV-dagen die, uh, die vragen wij in te leveren van een totaal van 50 vrije dagen, waarvan 26 ATV-dagen. Dus het totale pakket van vrije dagen blijft bijzonder uh, aantrekkelijk uh, um, vergeleken met de Nederlandse markt. Um, en die 1,25 variabel is vooral belangrijk omdat wij het principe willen installeren dat het welzijn van de brouwerij rechtstreeks gekoppeld wordt aan het welzijn van de medewerkers. Dus doet de brouwerij het goed, is het niet alleen management die er mag van profiteren, maar alle medewerkers. En doet de brouwerij het niet goed, dan zitten we met z'n allen de schouders onder de lange termijn te werkstelling. Het welzijn van de brouwerij op lange termijn is wat telt. En het koppelen van um, de verloning van werknemers aan het welzijn van de onderneming is een heel algemeen aanvaard principe in heel veel ondernemingen. De brouwerij in Enschede ligt stil, maar het bedrijf is niet helemaal op slot. Um, op dit moment uh, wordt er geen uh, bier gebrouwen, maar we zijn wel in staat om um, een aantal lijnen uh, van de afdeling, uh, te kunnen laten uh, lopen. En onze klanten zijn op dit moment uh, allemaal bevoorraad. Wij blijven onze hand uitsteken naar FNV Bondgenoten en uiteraard blijven communiceren met al onze medewerkers. Wij zijn bereid om terug aan tafel te gaan en stellen daar geen enkele voorwaarden voor. Algemeen directeur Tom Verhagen van uh, Grols. Of de brouwerij de hele dag stil blijft liggen, dat is nog niet duidelijk.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 In Genève zijn de gesprekken over het nucleaire programma van Iran van start gegaan. Iran zal gedurende twee dagen besprekingen voeren met de permanente leden van de Veiligheidsraad, de VS, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en China, en ook Duitsland en de Europese Unie zitten aan tafel daar. Woordvoerder van de Europese Unie vertelt wat de EU van de gesprekken verwacht. We hope that Iran will come with and concrete proposals today. We look forward very much to seeing their ideas. We are we nee, We we we De EU hoopt dat er de komende dagen tastbare resultaten worden geboekt. Iran heeft inmiddels voorstellen gedaan. Wat die exact inhouden is nog niet bekend. Maar volgens de Iraanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken zijn ze door de wereldmachten positief ontvangen. 2 miljoen kilo vlees van de verdachte groothandel Willy Celten... kan gewoon verkocht worden, schrijft de curator in zijn tweede verslag... over het faillissement van het bedrijf uit Os. Volgens hem is er niks mis met het vlees. In april bleek dat de vleesgroothandel jarenlang verdacht rundvlees verkocht... Celten zou hebben gesjoemeld met paardenvlees. De NVWA heeft het vlees in beslag genomen... omdat niet duidelijk is waar het vandaan komt. Volgens de curator blijkt uit onderzoek door een deskundige... dat het vlees van EU-erkende bedrijven komt een stap naar de rechter als het niet alsnog mag worden verkocht. Bij het Italiaanse eilandje Lampedusa zijn vannacht opnieuw migranten aangekomen. De Italiaanse marine- en kustwacht rukte twee keer uit... bracht er ruim 400 mensen naar de opvang op Lampedusa en op Sicilië. De reddingsdiensten kwamen in actie nadat vanaf twee scheepjes... met een satelliettelefoon om hulp was gevraagd. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA ging het in één geval... om een boot met 250 migranten uit Eritrea schip voer in de wateren tussen Malta en Lampedusa, waar vrijdag bijna 40 doden vielen toen een migrantenschip kapseisde. Inter Milan is overgenomen door de Indonesische zakenman Erik Tohirir. De investeerder heeft 70% van de aandelen gekocht. Er zou een bedrag van 350 miljoen euro mee zijn gemoeid. Massimo Moratti neemt afscheid van de club, waar hij sinds 1995 eigenaar van was. Maar dat doet hij naar eigen zeggen met het geruststellende gevoel dat Inter in goede handen is. Nederlands Elftal speelt vanavond de laatste wedstrijd in de WK-kwalificatie. Oranje is al geplaatst, weten we. Goed resultaat kan alleen maar van belang zijn voor een gunstiger loting. Voor de Turken staat er vanavond een stuk meer op het spel. De Turkije is nog volop in de race voor dat WK. Verslaggever Bas Tegeler nu in Istanbul. Bas, merk jij in de stad daar uh, dat er een alles of niets duel speelt vanavond? Nee, uh, dat merk ik niet. Daar merk ik zelf echt letterlijk helemaal niet van. Ik uh, vergeet niet, het is een stad van miljoenen. Het is niet alleen een stad van miljoenen mensen, maar ook een stad van miljoenen toeristen. Uh, dat loopt allemaal vrolijk door elkaar. Bovendien is er een uh, religieuze feestdag vandaag. Ik heb begrepen dat de komende dagen, uh, met andere woorden, de sfeer is sowieso wat anders. Maar voetbalshirtjes op straat, uh, nou nee. nee. Werkelijk niet één. Geen voetbalkoord. Um, is wel al duidelijk met welke elf Oranje gaat spelen straks? Nou, duidelijk is dat natuurlijk nooit helemaal. Omdat we wel eens vaker gedacht hebben dat we het allemaal wisten. En toen kwam Van Gaal toch met een konijn. Uit de welbekende hoed. Uh, normaal gesproken zal die middenveld, wat hij natuurlijk noodgedwongen moet veranderen. Omdat Nigel de Jong er niet is en Strootman niet beschikbaar is. Uh, zal dat eruit zien nu met de heren Ver, Snijder en Klaasie. Waarbij het natuurlijk met name voor Snijder leuk is dat hij in Turkije kan voetballen. Uh, de voorhoede zal wel intact blijven met Van Persie, Robben en Lens. En in de achterhoede verwacht ik nu eigenlijk Martens, Indi weer terug. En ik verwacht ook dat Vlaar blijft staan. Dus dat zou dan de enige wijziging achterin zijn. Ja. Um, zo heeft Vergaan in ieder geval ook wel een beetje de mogelijkheid gekregen, zeg maar, achterin met name wat verschillende koppeltjes aan het werk te zien. Ja. Maar voor de kwalificatie maakt het allemaal niks uit. Voor de kwalificatie van Oranje, maar wel voor de loting. Hè? Ja, want het wel heeft nog een kans, maar dat is echt inmiddels een hele kleine kans hoor, ik zou bijna zeggen een minime kans. Dat ze nog bij de beste landen, de beste acht landen op de FIFA-ranking komen. Daarmee zou je geplaatst kunnen zijn straks als de loting voor het WK en Brazilië er uh, aankomt. En dan ontloop je dus een aantal sterke landen. Maar de kans dat het zelf wel daar nog uh, bij komt is eigenlijk heel klein. Want dan zal het zelf moeten winnen en is het afhankelijk van de resultaten van een aantal andere landen. Ja. Dus uh, de kans dat dat lukt is klein. Het wordt een ongelooflijk rekenwerk als ik dat nu ga uitleggen. Dan ja. weet ik dat we tegen de klok uh, van het volgende uur uitkomen. Ja, nee, dat gaan we niet redden. Maar uh, de strekking van het verhaal is duidelijk. Ik dank je wel, Bas Tegeler. In Istanbul, prettige wedstrijd vanavond. Die is uh, vanaf dankjewel. 8 uur, alsjeblieft, vanaf 8 uur te volgen. Hier op Radio 1. Nog één keer de hoofdpunten uit dit uitgebreide NOS-journaal. Verhoging maximumsnelheid A13 van 80 naar 100. Vorig jaar werd die maximumsnelheid verhoogd. Die vervuilt de lucht daar meer dan verwacht. Bij Grols in Enschede worden ze het maar niet eens over de CAO... en daarom wordt er vandaag opnieuw gestaakt voor de derde keer. En in Genève zijn de gesprekken over het nucleaire programma van Iran begonnen. Elf over één. Dit was het, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch.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 Het is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werk lunch met snowboardcrosser Bel Berghuis... die met een webshop geld probeert binnen te halen... voor haar verblijf in Sochi bij de Winterspelen. Voor de reportageserie In de Praktijk zijn we deze week op slot Loevestein. Gisteren was de presentatie van de nieuwe Governance Code Cultuur. Dat is een handleiding voor bestuurders van culturele instellingen. Minister Jert Bussemaker legt uit dat iedereen zich aan die code moet houden... De code die moet door alle instellingen gebruikt gaan worden. En die is verplicht, maar er zit niet een wettelijk haakje of zo uh, aan. Maar we verwachten wel dat alle instellingen... die publieke middelen krijgen, dat die zich aan de code houden. En de standpunt.nl. De stelling dan, racisme wordt onderschat in Nederland. Dat allemaal naar aanleiding van een uh, rapport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 De Cup is afgelopen weekend verreden. Sven Kramer en Irene Wust hebben in Insel... hun eerste overwinning van het seizoen alweer binnen. Kortom, het aftellen naar de Olympische Spelen in Sochi is begonnen. En bijna automatisch hebben we het dan over schaatsers. Maar er zijn natuurlijk veel meer sporters die meedoen aan die winterspelen. Sommigen zijn wat minder bekend en dan staan de sponsors ook niet gelijk klaar in rijen van 10. Snowboardcrosser Bel Berghuis kan erover meepraten. Om geld binnen te halen heeft ze een fictieve webshop geopend waar iedereen iets kan kopen om haar uiteindelijk naar goud te krijgen. Zo, zo is het hè, Bel? Ja, ja dat klopt. Hartelijk welkom. Je hebt je geplaatst voor Sochi en uh, hebt eigenlijk nog 10.000 euro nodig om mee te kunnen doen. Nou ja niet om mee te kunnen doen maar om de puntjes op de i te zetten in mijn programma. Ik heb uh, tot nu toe een mooi programma vanuit de NOCNSF en de Nederlandse Skivereniging dat ik kan draaien. Maar ik heb nog een klein beetje extra nodig om nog net wat extra kwaliteiten te kunnen aanbrengen in mijn programma. Want je krijgt van hen geld, van NOCNSF en van de Skivereniging. Ja, maar ik, dat is net niet genoeg? Nou ja, ik krijg een bondscoach en ik krijg ook de, de middelen om in Papendal te trainen. En ook gewoon een budget om inderdaad mijn wedstrijden te, te doen. Maar er zijn heel veel dingen, omdat ik geen heel team achter me heb... er zijn heel veel dingen die je zelf aanschaft... en die je uiteindelijk uit je eigen zak bekostigt. En uh, ja, dat, voor dat, daarvoor zoek ik gewoon extra geld voor. Ja, en dat is dus 10.000 euro? Ja. ja wat, wat kost dat andere eigenlijk, wat zij aanbieden? Is daar een bedrag bij genoemd? Nou, dat, dat durf ik niet te zeggen, maar dat uh, kan wel... Eens, uh, ja, ik weet, dat durf ik niet te zeggen. Jij ja, weet maar, niet wat die, uh, wat die trainer kost of zo, of wat een uh, uurtje Papendal kost... Uh, nee, dat weet ik niet. Maar nee. ik kan me uh, wel voorstellen dat uh, mijn programma ja, toch, uh, toch heel veel geld kost. Nou, eventjes over jouw sport, hè? snowboard uh, cross. Want snowboarden kennen we dankzij Nicolien Sauerbrei, die natuurlijk goede prestaties daar heeft geleverd. Wat, wat ja. is jouw tak van sport? Nou, snowboard cross is eigenlijk hetzelfde als uh, BMX of motocross, maar dan in de sneeuw. Uh, het is een parcours. En uh, met allemaal obstakels. Zoals schanzen en wasbordjes. En dat soort dingen. En daar ga je dan met z'n zessen tegelijk naar beneden. De wedstrijd is met zes mensen tegelijk. Ja. Want Sauerbrei doet het, uh, met doet het alleen. In, in er eentje. Ja. ja, die gaat alleen om paaltjes heen. En wij gaan uh, met z'n zessen door een parcours. Keihard rechtdoor. Ja, nou ja, rechtdoor. In, en bochten ja. en schanzen. En, uh, en dan de eerste drie die uh, over de finish komen. Die gaan dus door naar de volgende ronde. Jij staat top 12 in de wereld, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Uh, als vierde snelste over de Olympische baan gegaan. Ook, ja. je zou denken, uh, nou, dat die sponsors die staan toch nou, misschien nog niet in rijen van 10, maar dat valt wel uh, te sponsoren op een of andere manier. Ja, absoluut. Uh, het is alleen, uh, ja, tegenwoordig tijd is het redelijk lastig. En uh, ik blijf toch in mijn eentje. Dus uh, mensen vinden het toch al risicovol. En het is natuurlijk ook een risicovolle sport. En uh, ja, toch uh, zijn ze nogal wat terughoudend. Dus uh, op deze manier uh, probeer ik me eigenlijk uh, op een andere manier te profileren en ook mensen meer inzicht te geven in het leven van een uh, topsport snowboarder. En uh, ook geld op te, uh, op te halen voor Sochi. Ja. En dat doe je dus met een fictieve webshop. Ja. Uh, vertel eens even, hoe, dat, uh, hoe, hoe ben je op dat idee gekomen? Nou, uh, samen met een vriend van mij, Joris Gieske... En uh, ja, hij en ik kwamen op dat idee en uh, ik heb een sponsor ook, uh, dat is een webshop, uh, borderworld.com. En uh, toen waren het lijntjes eigenlijk redelijk kort en uh, via hem zijn we bij Quinn van Brand Fresh gekomen en uh, die heeft ons geholpen om die webshop op te zetten. Ik heb daar vanmorgen even op gekeken op die, op die site voor jou en nou, je kan dus alles, uh, kan je kopen wat jij nodig hebt in feite. Ja. Maar ja. het is fictief. Ja. Dus ik, ik, zeg maar, ik zag bijvoorbeeld, dat vond ik schattig, een pyjama zoekje ja. dan nou. Ik dacht, nou, dat lijkt mij wel iets. 35 euro, geloof ik. Ja. Dus die zal ik na de uitzending even overmaken, dat Mooi. beloof ik je. Maar <laughs> dacht, dacht, hoe weet ik nou of jij daar een pyjama van koopt? Nou ja, en dat... af en toe aan mij denkt. Nou ja, <laughs> <laughs> nou ik zal waarschijnlijk geen pyjama ervan kopen. Maar uh, het zal wel 100% in mijn programma gaan naar Sochi. En uh, ja, dat, dat soort dingen het is eigenlijk gewoon vooral leuk om, uh, om mensen een, uh, een idee te geven over wat ze mij kunnen geven. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat geld dat, uh, gaat gewoon 100% weer terug in mijn programma. Ja, rolletjes naar tape toe. bijvoorbeeld. 8 euro, geloof ja. ik, staat er ja, ja, dan ja. op. Ja, die heb ik ook weer goed gebruikt. In, uh, ik ben net terug van Argentinië. We hebben toch weer een aantal rolletjes uh, tape opgemaakt. Dus ja. Uh, ja. Maar het zijn, in feite zijn het allemaal spullen die jij uh, van... Die, alles met elkaar is dus ongeveer 10.000 euro, zou je ja. kunnen zeggen. Ja, dat is uh, gewoon ook een uh, doel dat we neer hebben gezet. Uh, om dan het programma te optimaliseren. En uh, ja, dat, dat, daar gaan we wel voor, ja. Maar er staat bijvoorbeeld een, een videocamera op van 1900 euro. Wat, wat doe je daar dan mee? Nou, uh, videoanalyse is een van de belangrijkste dingen bij ons in uh, het Snowboard Cross. En uh, mijn uh, coach uh, Frank German, die staat altijd langs de kant. En uh, ja, die doet daar heel veel mee. En dat is echt wel heel belangrijk voor mij om mezelf terug te zien. En uh, met de nodige aanwijzingen, aanwijzingen van hem, uh, word je gewoon heel snel beter. Ja. Wat, kan jij zien ook wat het waar het meeste op geboden wordt op die wat, van die ja. artikelen. Ja, tot nu toe is uh, scoort de lunch. De grote schnitzel die erop staat, die uh, scoort goed. De pyjama scoort ook goed. Ah, oké. Okay. En uh, voor de rest het wax scheppen. En uh, de McDonald's, die scoort ook goed. Ja, die staat er ook op, weer, Want uh, sporten gaat ook gewoon naar de McDonald's, begrijp je? Nou, we hadden het eigenlijk gewoon uh, min of meer gewoon als een grap erop gezet. Want we uh, vonden ook wel dat het, uh, net zoals uh, Spongebob-pyjama... Dat, uh, dat het ook nog wel een beetje leuk moet blijven. En... Uh, het tekent ook, het tekent ook mijn, mijn discipline. Ik vind het hartstikke leuk. Maar het is een keiharde topsport. Maar ondanks dat ja, vond ik dat er nog wel wat dingetjes op mijn website moesten komen. Die, die afgezien mijn doorzettingsvermogen toch, toch gewoon een beetje een licht kantje eraan moeten nou, geven. Heb je al de balans opgemaakt? Hoeveel geld is er nu al binnen? Rond de 12 procent. 12 procent van 10.000? Is, hoeveel is dat nou, ook al? Ja, rond de... Duizend. Ja, zoiets. Ja. Ietsje meer. Mm. Dus dat kan nog wel even wat sneller. Ja, dat... kom erop. <laughs> ja. Nou, wie weet hebben we het ei van Columbus gevonden. Bob van Oosterhout, goedemiddag. Goedemiddag. Bob, jij bent uitgeroepen tot invloedrijkste man in de sportsponsoring. Of misschien in de sponsoring in het algemeen wel. Jij doet in ieder geval een sportsponsoring. Hoe kan het dat een, een leuke jonge meid die een sport doet... die ook nog eens een keer volgens mij bij de kids erg aanspreekt... maar geen sponsor kan vinden voor 10.000 euro? Nou, ik denk dat het met verschillende punten te maken heeft. Aan de ene kant, uh, we leven natuurlijk met elkaar in een vrij Calvinistisch land. Uh, als je Nederland vergelijkt met een land als bijvoorbeeld Amerika... dan zie je dat bedrijven veel minder vaak gebruik maken van individuele sporters. Er is een bepaalde onbekendheid, uh, een bepaalde vrees. Hè. Wat als er iets met een individuele sporter gebeurt, uh, dat speelt mee. Aan de andere kant is er ook uh, een onbekendheid, in dit geval met de sport... Uh, die Bel beoefent uh, en je merkt dat veel individuele sporters zo'n samenwerking altijd vanuit zichzelf benaderen. Eigenlijk doet Bel dat ook natuurlijk een klein beetje. Hè. Ze zegt, dit zijn mijn kosten, wil je mij sponsoren? Terwijl de insteek eigenlijk in mijn ogen zou moeten zijn, uh, dit kan ik voor u als bedrijf betekenen, op heel veel creatieve manieren ingevuld, Dus zou u mij willen sponsoren. Kijk aan. Uh, nou ja, dat, dat zijn wel van die, van die tips. Maar nog even, hè, want ik bedoel, een ondernemer die is toch wel bereid om een beetje risico te lopen, lijkt me over het algemeen. Dan denk ik 10.000 euro. Ik bedoel, stel dat ze goud pakt, dan uh, ben je spek kopen natuurlijk als sponsor. Ja, absoluut. Uh, uh, het is een geweldig verhaal. Ik vind daarom ook dit crowdfunding initiatief vind ik erg creatief, erg leuk ingestoken. Het geeft een inkijkje in het leven uh, van Bel. Bovendien gaat het hier niet. Althans, zo lijkt het direct om geld. Uh, maar vooral ook om een stukje sympathie. Er zit ook een, een, een, een humoristische kant uh, aan het hele verhaal. En ja, je hebt gelijk. Hier liggen heel veel kansen voor het bedrijfsleven. Alleen, er is vaak een bepaalde onbekendheid uh, uh, uh, bij bedrijven. Van, wat kan ik dan met een sporter? Veel bedrijven denken van, ja, kan ik dan ergens mijn sticker opplakken? Maar daar gaat het tegenwoordig in sponsoring niet meer over. Uh, je moet eigenlijk het verhaal Berl Berghuis... ...moet je gaan vertellen en moet je gaan exporteren. Ja. Um, nog iets anders over Sochi, want er is natuurlijk best een hoop te doen... ...over die winterspelen daar, over de toestanden daar in, de, in, in dat dorp... ...maar ook uh, over die, die, die homo-wetgeving in, in Rusland. Is het daarom voor sponsors ook uh, lastig om zich um, ja, voor die winterspelen ergens, ergens voor in te gaan zetten? Nee, ik geloof niet dat dat uh, op dit moment bij bedrijven meespeelt... Ik weet eigenlijk niet beter of uh, vanaf Athene, uh, Beijing... Uh, ik heb veel winterspelen meegemaakt waar uh, iets aan de hand was. Um, het zal eerder de onbekendheid zijn met de sport... en de onbekendheid met het fenomeen... wat kan ik allemaal met een individuele sporter? Ja, duidelijk. Dank dat je even in de telefoon kwam. Bob van Oosterhout en ik praat door met uh, Bel Bergers. Is, is dat voor jou eigenlijk... Ja, dat wordt natuurlijk veel aan sporters gevraagd in deze tijd... als het daarover gaat, hè, die politieke situatie daar in Rusland. Ja. Is, is dat voor jou een item? Um... Uiteraard ben ik niet eens met, uh, met hoe zij omgaan met de homorechten. Maar uh, voor mij op dit moment uh, staat vast dat ik topsporter ben en dat ik daarheen ga. En ja. Uh, ja, Dat is ook een kwestie waarin het IOC en uh, dat soort dingen moeten naar kijken... als zij de Olympische Spelen daar organiseren. Want dat is natuurlijk heel vaak wat mensen zich afvragen. Van, hebben die sporters dan helemaal geen mening? Maar leggen ze uit hoe lang jij al bijvoorbeeld met Sochi bezig bent. Dat was er waarschijnlijk al toen, toen er nog niet eens besloten werd om daar de Spelen te houden. Nou ja, meteen naar Vancouver. Ja. Ja, om maar even aan te geven. Ja. Je moet eigenlijk maar afwachten waar het dan komt... en nou ja, dan krijg je dus dit soort uh, ja, gedoe. Ja, je gaat een vierjarig traject in... en uh, op dat moment maakt het voor jou de plaats niet uit. Het is dus alleen dat jij daar op het hoogste podium gaat staan... en uh, dat is gewoon heel belangrijk. Wat, wat vond je van de dingen die Bob van Oosterhout zegt... met al zijn sportmarketingkennis? Nou, hij heeft absoluut wel een heel groot punt. Het uh, klopt ook wat hij zegt over uh, wat ik terug kan doen... Van andere, of voor uh, sponsoren en dat soort dingen. Dat ik daar heel creatief mee moet omgaan. En wat zou dat kunnen zijn bijvoorbeeld? Nou ja, inderdaad, zo, zoals wat hij noemt van uh, de stickerpakken. Ja, die, die sticker die kan er nog altijd komen. Maar ook uh, allerlei, komt natuurlijk veel in de media de komende tijd. En uh, ja, het is ook heel veel ja, bepaalde clinics en bepaalde buitenlandse trips. Dat nou, je een keer met, met de personeelsleden van zo'n bedrijf gaat uh, snowboard crossen ja, bijvoorbeeld. Ja. Nee, uh, niet snowboard crossen. <laughs> Ik ga nu uh, met de, de heren van, uh, van Mossel die een bedrijfswagen hebben geleverd... daar ga ik bijvoorbeeld mee naar Landgraaf. En daar ga ik, ja, die ga ik dus een aantal clinics geven. En die ga ik ook uh, een aantal tips geven om beter te leren snowboarden. En uh, gewoon een beetje de beleving meegeven met wat ik in mijn leven doe. En ja. uh, dat, dat lijkt me ook gewoon heel leuk om dat aan anderen te kunnen meegeven. En uh, dat, dat is ook goed voor de interne bedrijfsfeer. Als je, uh, zeg maar, iemand sponsort zoals ik. Ja, voor de goede orde. Dat mensen niet nu allemaal massaal naar Landgraaf <laughs> gaan om daar te gaan skiën. Ja, dat kan wel, maar het is daar allemaal uh, in-house. In, in, in dus Baan ja, ja, het is Indoor, maar um, het is wel dichtbij. 28 jaar, hoe, hoe lang kan je dit nog doen eigenlijk? Nou, de wereldtop uh, is nu ongeveer is rond de 30. Er zijn natuurlijk wel een aantal jonkies die, uh, die, er, die, die eruit schieten, maar uh, nou ja, ik ga naar Sochi. Uh, zet ik geen punt achter mijn carrière. Uh, ik ga door zolang ik in de top 10 uh, van de wereld uh, terecht ben, terechtkom en uh, ja, dat ik uh, progressie blijf maken. Oké, okay. ik ga die, uh, zometeen na de uitzending, ga ik die 35 euro overmaken voor Mooi, die pyjama. Leuk. En ik reken gewoon op een stukje van de, dat goud. Dan kan ik dat op verjaardagsfeest vertellen dat ik daar aan heb bijgedaan. Absoluut, zeker. Heel veel succes. Leuk dat je hier was. Bel Berghuis. Ja, dankjewel. In de praktijk, de lunchverslaggever op werkbezoek. Dat is Ingrid Koning deze week. Zij is op slot Loevenstein. Daar zoeken ze nieuwe beheerders die de dagelijkse leiding in handen krijgen. En tot die tijd doet directeur Insteins Steins dat erbij. Gisteren verliet ze het slot eventjes om bij de presentatie van de governance code cultuur te kunnen zijn. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Jet Bussemaker... nam het eerste exemplaar van dit handvat voor bestuurders in ontvangst. Ja, We lopen hier nu over de ophaalbrug. Ook weer geweldig mooi om te zien. Hè? In 2002 is hij vernieuwd. Uh, nou, een Breukelen zijn we. Van het ene kasteel naar het andere kasteel. Klopt. Het is, uh, ja, het hoort gewoon bij het hele imago natuurlijk. Maar persoonlijk vind ik Loevestein toch wel het allermooiste kasteel. Dat snap je natuurlijk wel. Beetje bevoordeeld. Uh, nou, het is niet alleen bevoordeeldheid. Het is meer, ik hou wel van een mooie, stoere, robuuste uh, burg. En dat is Loevestein toch meer dan... Uh, Nijenrode. U bent als beheerder vandaag weggegaan. Normaal gesproken mag je niet zomaar weg van Loevestein. Wat heeft ze allemaal moeten regelen om hier te komen? Nou, ik heb mijn collega beheerder uh, geïnformeerd over het feit dat ik afwezig ben en hem gevraagd uh, te blijven tot het moment dat ik terug ben. En het is een beetje afhankelijk van het tijdstip, want ja, het is Nederland filegevoelig. Maar als u nog even wil borrelen en in de file terechtkomt en pas om acht uur thuis komt, moet hij zo lang wachten? Inderdaad, ja, dan wordt hij geacht uh, tot acht uur uh, te wachten. Dat is, uh, dat is wel de feitelijke situatie. Wat gaan we hier precies doen? We gaan hier kijken naar uh, de nieuwe regeling. Die gaat over transparant bestuur. Die gaat over toezichthouderschap. En daar uh, eerlijk mee om uh, te gaan in het, in het publieke domein. U komt ja. voor de uitreiking van Hallo. de code. Goeiedag. In de rover van Nijrode. U kunt hier naar links en dan met de trap naar de eerste etage. Daar is de okay. ontvangst. Dankjewel. Ben je dag. Ook echt uitgesleten, getreerd. Dus mooi is dat. De oudheid zet in de trap. En de nieuwe code is behalve klein en handzaam, eenvoudiger te gebruiken. Minder gedetailleerd en beter afgestemd op het fijnmazige netwerk van grote en kleine culturele instellingen, orkesten, musea en gezelschappen. En veel meer dan voorheen, biedt het ook aanleiding tot het goede kritische. Gesprek tussen directie, bestuur en toezichthouders. En inderdaad, een goed gesprek en soms een lastig gesprek. Het officiële gedeelte is voorbij en de mensen gaan nu weer verder borrelen en netwerken. En ik schiet even de minister aan. Die code, nou, als we dat nou gaan toepassen op Loevestein, hoe kunnen we die nou, nou gebruiken? Hoe Loevestein hem kan gebruiken. Nou, ik uh, zou zeggen, Loevestein kan hem heel goed gebruiken... om uh, na te denken hoe ze hun eigen directie uh, vormgeven. Hoe ze een raad van toezicht vormgeven. Hoe ze ervoor zorgen dat Insteins, in wie ik alle vertrouwen heb... toch niet helemaal in haar eindje uh, de eigen hobby's uh, kan gaan uh, uitvoeren. Ik weet dat zij veel te maken heeft met veel burgemeesters bij haar in de buurt. Hoe betrek je die steekhonders uh, erbij? En hoe zorgt zij ervoor dat ze het geld dat ze onder andere van mijn departement krijgt, op de allerbeste manier besteedt. En zeker weet dat het niet in haar eigen zak kan verdwijnen wordt gezegd, dat zij ook op een of andere manier zich goed verantwoord en tegenspraak organiseert. Is die code nu verplicht? De code die, uh, um, die, die moet door alle instellingen gebruikt gaan worden en die is verplicht, maar er zit niet een wettelijk haakje of zo uh, aan. Maar we verwachten wel dat alle instellingen die publieke middelen uh, krijgen, dat die zich aan de code houden. In Steins, wat zijn nou de belangrijkste dingen uit dit nieuwe Code of Covenants? Nou, ik heb uiteraard nog niet uh, gelezen, maar wat ik heb begrepen van uh, de sprekers en onder andere. Ook van de minister, dat is focus op een gesprek en ga vooral uit van een goed gesprek, maar soms moet dat ook een minder goed uh, gesprek mogen zijn. En wat heel erg belangrijk is, focus vooral ook op je eigen gedrag. Loopt u uzelf nu niet voorbij? Want u bent dus nu bestuurder, maar u bent ook beheerder. Bent u niet heel blij als straks de beheerders zijn gekozen? Ja, zeker. Ik ben ontzettend blij als ik straks weer een nieuwe beheerderspaar heb. En dat ik me weer volledig kan gaan focussen op strategie, ontwikkeling, van samenwerking, kansen zoeken... om het Museum Loevestein in, in deze tijd ook gezond en voor toekomstbestendig te maken. Morgen hoort u hoe Ingrid samen met deze Einstein's door de 800 brieven gaat... van koppels die de nieuwe beheerders willen worden. Zometeen is het standpunt.nl De stelling dan... racisme wordt onderschat in Nederland. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal. Hier is Raymond Serré. De politie heeft een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd... voor het Amersfoortse PvdA-raadslid Ramon Smits Alvarez. De man verdween vijf dagen geleden en is tot op heden spoorloos. Volgens diverse media nam hij zijn paspoort mee, maar liet hij zijn telefoon en iPad thuis. Een zoektocht in Spanje, waar Smits Alvarez een vakantiehuis heeft, leverde niets op. En ook bij familie in de Spaanse regio Galicië bleek hij niet te zijn. De uitstoot van schadelijke stoffen op de A13 bij de Rotterdamse wijk over Schie is fors toegenomen. Blijkt uit metingen van de dienst Centraal Milieubeheer Rijmond. Er mocht op dit stuk snelweg altijd maar 80 kilometer worden gereden. Maar in juli vorig jaar is de maximumsnelheid verhoogd naar 100 kilometer per uur. De politie in Moskou zegt dat een man uit Azerbeidzjan achter de moord op een Rus zit. Die leidde tot ernstige etnische rellen in de Russische hoofdstad. De verdachte is een Azerbeidjaan van 25 en hij zou nog niet zijn gearresteerd. En het dodental van de aardbeving op het eiland Bohol in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 80. De schok had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Omdat het in de Filipijnen een nationale feestdag is, waren veel scholen en kantoren dicht. Anders waren er waarschijnlijk nog veel meer doden gevallen. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. AWB Verkeersinformatie, John Bakker. Met uh, toch weer een korte file op de A50 van Os naar Arnhem... bij knooppunt Valburg, 2 kilometer. Er staat er een auto stil op de rechter rijstrook. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van den Berg. Nederland doet weinig tegen racisme en discriminatie. Dat concludeert de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie, ECRI... Dat is een onderdeel van de Raad van Europa. Dat doen ze in een vandaag verschenen rapport. Daarin krijgt Nederland nogal wat kritiek. Er wordt gediscrimineerd bij sollicitaties hier. Er zijn bij voetbalwedstrijden te vaak racistische spreekkoren te horen. En allochtone jongeren worden nog wel eens geweigerd in het uitgaansleven. Ben je wel eens geweigerd bij de deur? Ja, heel keer. Ik heb het meegemaakt. En wat was de reden daarvoor? Ja, door mijn huidkleur. Jawel, het was zogenaamd te druk, maar even laten genoeg jongeren naar binnen lopen. Dus dat klopt sowieso niet. Wat denk je dan dat die reden was? Marokkaan ben. Dat is ook een lichtpuntje. Er is vooruitgang geboekt ten opzichte van de resultaten van het vorige verslag. Dat stamt uit 2008. Maar toch is de kritiek niet mals. Zijn we in Nederland minder tolerant dan we denken... of is de kritiek van de Raad van Europa overdreven? Ik praat erover met Dick Houtzager. Hij is lid van het College voor de Rechten van de Mens. Dat is een instantie die zich onafhankelijk bezighoudt met onderzoek en advies op het terrein van de mensenrechten in Nederland. Meneer Houtzager, hartelijk welkom. U bent bij mij hier in de studio. Uh, drie keuzes aan het begin. Kort antwoord ja of nee. Hier komen ze. De Raad van Europa weet prima wat er speelt in Nederland. Uh, ja. In elke samenleving zal altijd racisme en discriminatie voorkomen. Uh, ja. Geert Wilders had veroordeeld moeten worden. Nee. Want dat is ook wat de raad in dat rapport schrijft. gaat dus een beetje op de stoel van de rechter zitten. Maar u zegt ja. daar heel duidelijk nee tegen. Um, dan de stelling die wij hebben bedacht vanochtend. Racisme wordt onderschat in Nederland. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Racisme wordt onderschat in Nederland. Eens of oneens? Ja, ik ben het er wel mee eens. En waarom? Nou, veel van de punten die in het rapport naar voren zijn gekomen... die herkennen wij als College voor de Rechten van de Mens. Dus in die zin geeft het wel een beeld van hoe wij ook heel veel van de punten... die daar naar voren komen herkennen. Noem eens wat van die dingen. Ja, ik heb ze net even opgezond... maar misschien iets, iets na de toelichten dan, wat nou ja, u daarvan tegenkomt. Nou ja, er zijn een aantal dingen waar het college zich niet mee bezighoudt... maar een aantal dingen waar we ons wel mee bezighouden. Met name wat ook geconstateerd werd, discriminatie op het werk. Dat is nog steeds een veel voorkomend uh, probleem. Wij doen daar onderzoek naar in individuele gevallen en we komen dat nog steeds tegen. En dan wordt het vaak, komt het vaak neer op het feit dat, dat er vooroordelen bestaan ten opzichte van mensen van een andere afkomst. Dus als er onder een sollicitatiebrief gewoon een oer hollandse naam staat, word je eerder aangenomen dan dat daar een allochtone naam onder staat? Ja, daar is ook twee jaar geleden onderzoek naar gedaan. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht en die zijn tot die conclusie gekomen. Het maakt uit of je, zoals dat rapport ook noemde... het maakt uit of je Mark of Mohammed heet. Ja, dat is één ding. Wat, wat, wat zijn nog meer uh, nadere uitleg... Van, van die punten die die raad uh, signaleert? Nou, bijvoorbeeld een ander punt is... Uh, waar, waar het ons om gaat is... racisme komt in allerlei vormen voor... maar waar het ons om gaat is waar hebben mensen last van... Uh, je kunt racisme in algemene zin hebben, bijvoorbeeld een leus die op een, op een muur gekl geklad is. Uh, daar hebben mensen misschien minder last van uh, wanneer het gaat om echt uitsluiting op het werk. En een van de dingen die ook naar voren is gekomen is dat um, bijvoorbeeld de politie... bij het staande houden van mensen op straat, dat daar uh, dat blijkt ook uit het onderzoek... worden toch vaak allochtonen daar eerder uitgepikt dan, uh, dan mensen met een blanke huidskleur. Nou, we zitten hier midden in de Zwarte Pieter discussie, valt dat daar ook nog onder bijvoorbeeld? Want er zijn mensen die dus aanstoot nemen aan het feit dat daar Zwarte Piet'en rondom de Sinterklaas lopen. Ja, ja, Nou, daar hebben we heel veel begrip voor. We denken ook dat uh, Zwarte Piet uiteindelijk he, met de discussie, de punten die er in hem voorgebracht zijn... zijn we eigenlijk toch wel van mening dat er sprake is van traditie die voortkomt uit een ja, vooroordelen en, en racisme... wat, wat uh, in de loop van de tijd gewoon niet is weggegaan. Dus in die zin kun je dat er ook onderscharen. Hoewel ik denk dat... Uh, ja, dat dat uh, discriminatie op het werk of op straat, of bijvoorbeeld, nou, wat ook in het voorbeeld werd, wat net genoemd werd, in het uitgaansleven, uh -huh. dat het eigenlijk veel zwaarder uh -huh. weegt dan die Zwarte Pieten-discussie. Nou, uh, studeert u hier elke dag op eigenlijk hoe dat gaat in Nederland? Die raad, daar zitten allerlei mensen in die, uh, die van, vanuit het buitenland komen. We, weten die precies wat hier aan de hand is? Of, of doen zij iets met het materiaal dat u aanlevert? Of? Ja, nou, de, het is het vierde rapport over Nederland. Hè. Dat betekent dat ze elke drie jaar of elke vier jaar is het gewoon, komen ze naar Nederland met Delegatie en doen ze onderzoek. En ze bouwen dus voort op wat er in de vorige jaren aan onderzoek gedaan is. Maar ze komen uitgebreid in Nederland. Ze komen praten met mensen van de regering. Ze gaan praten, ze hebben met ons gepraat. Uh, ze praten met, met uh, lokale organisaties. Met organisaties die opkomen voor de belangen van mensen die gediscrimineerd worden. En ze, ze kijken naar allerlei wetenschappelijke rapporten. Hmm. Maar wat ik opvallend vond is dat uh, tegelijk met het Nederlandse rapport is er ook eentje over Rusland gepresenteerd. Nou ja, er is een hoop over te doen over dat land de afgelopen tijd. Uh, telt 41 pagina's. Dat over Nederland zijn er 30. Dat lijkt me toch een beetje buiten verhouding. Of, of zit ik in een heel ander land ja, ja. Nou, Waar het ook mee te maken heeft dat soort dingen... dat is omdat Nederland is de registratie van, van incidenten... die is heel goed geregeld. Als je naar de politie gaat, dan wordt er inmiddels... is dat ook zo sterk verbeterd. Wordt er wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden... met wat het motief van een dader is geweest. Dat kan nog veel beter, zegt ECRI. Maar uh, Nederland heeft een beetje... Ja, de, de, je kunt zeggen de, de wet van de remmende voorsprong. Ja. Alles is ons goed geregeld. We worden gestraft geregeld. omdat we alles goed bijhouden. Nou ja, dat wordt wel eens gezegd van naar Nederland... Hè, dat we... Dat we in dat zo'n goed registratiesysteem... en dat elk incident ook daadwerkelijk in de, in de cijfers terechtkomt. Ja. Want ik bedoel, ik denk dat niemand in Nederland zal ontkennen... dat er heus wel een racisme en discriminatie is. Maar iemand bijvoorbeeld op onze site zegt ook... ik denk dat er maar weinig landen in de wereld zijn... waar discriminatie zo not done is... op allerlei niveaus als in Nederland... Ja, ja. Nou, in Nederland dat zie je natuurlijk wel. Hè, dat bijvoorbeeld wat er in, in Rusland nou gaande is met die, met die nationalisten die nationalisten die immigranten aan het in, in elkaar aan het slaan het vervolgen zijn. En de dat homo's, ze, ook de homos is natuurlijk. Er, ja. Ja. Dat in Nederland zul je niet zo snel voorkomen, niet zo snel tegenkomen in Nederland. In Nederland is het vaak wat subtieler. Het gaat vaak uit van vooroordelen, dingen die niet uitgesproken zijn. Mensen hebben bepaalde stereotypen over andere mensen. En dat komt er vaak in wat, wat ja, euh, niet heel duidelijke vorm naar voren. Maar het heeft vaak veel effect, wel effect op bijvoorbeeld of iemand wordt aangehouden op straat... of dat iemand wel of niet die baan krijgt. Ja. In dat rapport staat bijvoorbeeld ook... Hè, dat, daar maken zij een punt van... dat uh, allochtonen hier over het algemeen geïsoleerd in aparte wijken wonen... en dat hun kinderen op zwarte scholen worden geplaatst. Maar over het algemeen kiezen die mensen daar zelf ook voor om, om dat te doen? Ja, ja. Uh, dat is misschien een punt waar ik het zelf uh, met Ekeri niet zo eens ben... om dat nou als een, als een ernstig punt uh, naar voren te brengen. Het effect natuurlijk, wat je wel kunt zien, is dat... Als veel mensen van dezelfde achtergronden bij elkaar wonen... Ja, dan ontstaat er een, een, een klontering. Dat kan ook bijdragen aan vooroordelen als je uit een bepaalde wijk komt... Noem Amsterdam Zuidoost. Dat uh -huh. heeft toch bij heel veel mensen een, een, een voordeel. Dat er vooral als Surinamers wonen. Vaak wordt daar een slechte naam aan verbonden. Dus in die zin kan het wel effect hebben... over hoe andere mensen naar jou, naar jou kijken... als je uit die bepaalde wijk komt. Ja, Ik, ik begrijp trouwens dat, dat... ik heb het verkeerd gezegd... maar ja, zo stond het wel in mijn papieren. Dat rapport over Nederland telt 70 pagina's. En dat van Rusland maar 41. Ach. Dus het zijn er nog 30 meer zelfs dan dan uh, ja. over Rusland. Maar goed, dat komt dus omdat we alles goed bijhouden. Uh, wat op zich ook weer, uh, wel weer mooi is. Dan spreekt de commissie over uh, onbestrafte spreekkoren... tijdens voetbalwedstrijden. Maar nou had ik juist het idee dat daar de laatste tijd... juist heel veel aan gedaan wordt. Ja, wat ik daarvan begrepen heb is dat in ieder geval de KNVB... die verantwoordelijk is voor wat er in die stadions gebeurt... dat die daar hele strak, strakke regels voor heeft ingesteld. Als een scheidsrechter merkt dat er racistische spreekkoren worden geuit... dan kan hij de wedstrijd stillen. Ja. Dat is ook een aantal keer gebeurd. Ja. Maar wat wel blijkt is dat bijvoorbeeld de overheid... de politie kan ook ingrijpen met, als het gaat om beledigingen... Om, om racistische uitingen. En daar gebeurt heel weinig mee. De, en, en dat is denk ik de kritiek die, die ECRI ook noemt. Dat de, de weliswaar vanuit de KVB gebeurt. wat Maar er zou misschien wat meer kunnen gebeuren vanuit politie en justitie ja. bij dat. We hebben het net ook al uitgebreid in het eerste deel van de lunch erover gesproken. De media zouden volgens de commissie minder aandacht moeten besteden aan de PVV. Vanwege bijvoorbeeld het feit dat zij de islam en de moslims afschilderen als bedreiging voor de Nederlandse samenleving. Bent u het daarmee eens? Nee... Eerlijk gezegd is dat ook een punt waar, waar ik me dan ja, niet zo regering kan vinden wat, wat Ekri zegt. Ik denk dat de media gewoon hun eigen rol vervullen. Ik denk dat het belangrijk is dat de media alle standpunten in Nederland dat die die vertegenwoordigen en dat er dus... Uh uh, ik merk ook in de media dat er een, een, een genuanceerd beeld wordt, uh, wordt weergegeven. Want, ik bedoel, op het moment dat de PVV uh, in die gedoogconstructie zit... en dus ja, dicht bij de macht meebepaalt wat er gebeurt in Nederland... lijkt het me nog logisch dat daar over bericht wordt... en dat dat gecontroleerd wordt, net als al die andere partijen ook. Ja, ja. Kijk, Nederland kent een hele, hele uitgebreide vrije pers. Uh, Nederland kent een, een, een neutrale pers. Uh, en er is dus eigenlijk, wat mij betreft geen reden om daar nou al te ja. zeer op... op Waarom op, op, schrijven zij dat, dat er in zo'n rapport denkt... Uh, dat, dat vind ik moeilijk te antwoorden. Dat, dat weet ik niet. Nee, nee dat heb ze ook niet gevraagd. Nee, nee. Nee. Nee. Um, ja, Martin Bosmaat, Tweede Kamerlid, die zei net nog in onze uitzending dat de Raad van Europa op de stoel van de rechter gaat zitten. Want dat staat ook in dat rapport, namelijk zij vinden dat eigenlijk Wilders veroordeeld had moeten worden voor uitspraken die hij heeft gedaan. U zei net bij de keuzes, dat vind ik niet. Ja, nee. De, uh, de uitspraken van Wilders uh, die in dat proces aan de orde zijn geweest, die zijn uitgebreid onderzocht. Heel veel instanties, nou, alle publiciteit hieromheen geweest, weet iedereen ongetwijfeld wat daar gezegd is. En uh, ja, de rechter heeft uitspraken erover gedaan en uh, daar moeten we het mee doen. Ja. Laatste puntje nog. Volgens de commissie zijn onze inburgeringsexamens te moeilijk voor analfabeten. Uh, maar ja, heeft dat dan te maken met racisme en discriminatie, vroeg ik me af? Nou ja, de enige mensen die in inburgingscursussen moeten doen... dat zijn natuurlijk mensen van, van buitenlandse afkomst. Als je daar een hele strenge eis aan gaat stellen... is denk ik de redenering van ECRI. Uh, ja, dan bemoeilijk je de mogelijkheden voor die mensen... om in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen. En nou, Daar zijn wel elementen van waarvan je kunt zeggen... Van, nou, daar zit een discriminatie omdat het alleen maar die groep treft. Ja. Dan de regering. Vindt u dat die genoeg tegen racisme en discriminatie doet... Nou, wat wij eigenlijk missen is uh, dat er een integrale visie van de regering... op, op racisme en, en discriminatie, rassediscriminatie bestaat. Er, is, uh, er wordt wel elk jaar wordt er in het najaar wordt er een, een brief aan de Tweede Kamer gestuurd... met de stand van zaken. Maar uh, daar heeft het college, ook, het college voor de rechten van de Mens heeft daar ook al eerder over uitgesproken. We vinden dat dat net wat te mager is. En we zouden het liever zien dat er uh, zowel op het gebied van de arbeid, zowel op het gebied van uitgaan... zowel op het gebied van woningen... dat daar een visie van het kabinet op komt om te bepalen... Nou, wat gaan we nou doen om die signalen die toch nadrukkelijk naar voren komen... ook weer in dit rapport, om die aan te pakken. Maar wat zou je daar dan kunnen doen? Want je hebt, je hebt niet uh, 16 miljoen Nederlanders aan het een, aan een touwtje. Nee, maar ik denk dat bijvoorbeeld het, uh, wat, wat ECRI ook zegt... bijvoorbeeld um, als er een gewoon misdrijf is geweest met een racistische achtergrond... iemand wordt op straat in elkaar geslagen... dat dan, blijkt dat dan ook dat, dat uh, racistische element of discriminerende element... ook wordt meegenomen en dat de officier van justitie dat bij de rechter kan inbrengen. Uh, dat er geprobeerd wordt om een soort algemeen beeld te, te, te bereiken... van waar zitten nou in Nederland die punten die met discriminatie te maken hebben. En hoe gaan we dat aanpakken? Wat er nu gebeurt is, er wordt, eh, op een aantal punten wordt dan ervoor, worden eh, een aantal maatregelen genoemd door de regering. Maar wij denken dat het te weinig is om een samenhangend aanpak daarvan tot stand te brengen. Hmm. Um, en en uh, wat, wat, wat zou daar bijvoorbeeld allemaal uh, in moeten staan dan? Nou, hoe gaan we bijvoorbeeld met, met, bij de arbeid met, met discriminatie om? De arbeidsinspectie zou bijvoorbeeld een sterkere rol kunnen spelen. Er staat nu al in de regeling die de arbeidsinspectie moet uitvoeren dat ze daar toezicht op moeten houden. Maar er wordt geen prioriteit aan gegeven. Bijvoorbeeld op het gebied van de, van de, van de politie en het staande houden op straat, waar we het net over hadden. Het is van belang dat daar een, een standpunt over komt en dat dat dan in al in algehele zin wordt bekeken... hoe pakken we racisme en discriminatie in Nederland aan. Ja. Uh, 70 pagina's over Nederland. Overigens moet wel daarbij worden gezegd... dat in 2008 het nog veel slechter was. Uh, dus er zit kennelijk wel een, een, een verbetering in, in die vier jaar. Uh, maar dan nog, uh, zij noemen nogal wat punten op. Uh, via Twitter reageert Robert Linden. Uh, omgaan met verschil, dat zou een schoolvak moeten zijn, uh, zegt hij. Pieter Nel Rodenburg is het eens met de stelling... al draag je de rest van je leven shirts met respect erop. wil niet zeggen dat je het uh, ook op kunt brengen. En Chuck Reininga is het ook eens met de stelling, maar sommigen doen inhoudelijke kritiek te snel af als racisme, om er niet serieus op te hoeven reageren. Wat vindt u daarvan? Nou, dat laatste punt, dat, uh, uh, dat, dat merk je ook wel. Dat dat, uh, dat het zo is. Dat mensen. Dat, en ik denk dat de zwarte pieten discussie. dat uh, dat het wel een voorbeeld is. dat mensen vanuit een soort. Ja, onderbuikgevoel, dat is misschien niet, niet goed genoeg, maar uit een gevoel reageren zonder op de argumenten in te gaan. En ik denk dat dat. Uh, nou, daar zouden mensen nou, ook wel eens zelf bij stil mogen staan. Nog een opmerking hier van Evita Martina, ook gedaan via Twitter. Ik ben het eens met de stelling, zegt zij. Mooi nog, racisme valt tegenwoordig onder freedom of speech. Dus je mag eigenlijk alles zeggen. En uh, dus de vrijheid van meningsuiting wordt eigenlijk aangegrepen... om iemand te kunnen ja, discrimineren. Ja. Nee, dat, uh, dat argument wordt natuurlijk ook gebruikt... Uh, door uh, de veel mensen die ook bij de rechters bijvoorbeeld... toch vanwege uitingen op internet of wat dan ook worden aangehouden... dat ze dan een beroep op de vrijheid van meningsuiting doen. Soms wordt dat, uh, wordt dat gehonoreerd, want soms zegt de rechter... nee, hier is die grens bereikt en hier mag het echt niet. En de rechter bepaalt die grens? De rechter bepaalt die grens. Ja, duidelijk. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom uh, graag bij u terug, zometeen u zit hier bij mij... om mee te luisteren naar de reacties. Op uh, internet natuurlijk al veel gestemd. 1173 mensen op de stelling dus racisme onderschat in Nederland. Eens 46 oneens 54. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, uh, oneens. Uh, ik vind, uh, uw gast, uh, die heeft, uh, zegt een heleboel dingen die, uh, ja... Die, die wel kloppen, alleen het, de voorbeelden zijn niet altijd even gelukkig. En uh, als je het heeft over de traditie van, uh, van Zwarte Kom zegt... die tijd die hebben, hebben we nou toch wel, uh, wel, wel gehad. Ik bedoel, uh, stel je nou voor uh, dat ik in, uh, als ik in Ayutthaya, in Ajutja, Thailand ben... daar staan beelden van uh, Nederlanders uit de VOC-tijd. Zijn, die zijn als nadelingen afgebeeld. Stel je voor dat ik dan daar nou een klacht zou over in, hebben uh, ingediend. Nou, en dan ja, de oorzaken van van uh, racisme of, of zich gediscrimineerd te voelen... ja, dat zijn er velerlei. vele mm. Maar uh, als je mensen... Uh, uh, als je in een wijk woont... en je ziet je wijk in 15 jaar tijd uh, helemaal uh, veranderen... en je voelt je niet meer prettig in je eigen wijk... je moet, je moet schapen en, en wolven niet bij elkaar zetten. Dat, dat werkt oh. niet. niet Goed. Nooit niet Kortom, zo ongezond, tegenwenselijk en onwenselijk. U vindt niet dat het onderschat wordt in Nederland. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Uh, Goedemiddag met Jos. Jos. Uh, ja, ik vind deze, st deze stelling een beetje de understatement van de dag. Uh, een op de vijf Nederlanders is van plan op een fascistische partij, de PVV, te gaan stemmen. Dat zijn uh, jouw woorden, hè, want dat is niet zo officieel vastgesteld, toch? Uh, ja, dat zijn mijn woorden, maar fascisme dat heeft vele hoofden. We hebben voor de Tweede Wereldoorlog allemaal kunnen zien wat het, het stelselmatig wegzetten van tussen aanhalingstekens tweede langs burgers waar het toe kan leiden. Uh, mijn vader heeft er voor ondergedoken gezeten uh, in, in die tijd. Ik heb dat allemaal meegekregen. Maar dat is toch het verschil juist wat de PVV en Wilders voorop maakt? Uh, namelijk dat hij niet een, een hele groep wil uh, aanpakken... maar juist de individuele gevallen. Nou, dat, dat, dat, dat vind ik... Dat, uh, hij dat zet ze al zo'n hele bevolkingsgroepen weg... En, en uh, ja, laat hij nou eens een keer kijken naar, naar uh, een hele hoop mensen uit die bevolkingsgroepen... die wel van goede wil zijn. En dat is het merendeel. Uh, Tuurlijk zijn er raddraaiers, maar die hebben we ook in Nederland. Ga ja. eens kijken naar de, de hoedekens in de voetbal. Zeker. Uh, racisme wordt onderschat in Nederland. Eens, zeg jij? Uh, uh, eens. Dankjewel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met Ronald uit Rotterdam. Het, de term racisme is aan nivellering uh, onderhevig... Uh, ik bedoel, onze parlementariërs zijn tegenwoordig miserige kleine mannetjes geworden, geloof ik, als ik het moet volgen. <laughs> ik heb zelf ook nog aan den de lijve meegemaakt hoe dat werkt. Ik heb een keer een sollicitatie gehad en ik noem mijn naam, mijn achternaam. En de sollicitatie was afgewezen of het was al voorzien. En een half uurtje daarna bel ik met een uh, mooi Nederlands accent... En ik heet dan ineens meneer Hoogenboom. En toen was het ineens wel werk en ik kon even langskomen voor een gesprek, zeg maar. Ja. Kortom, het uh, ja, uh, is gewoon schandalig wat er allemaal gebeurt. Maar door die rechtspopulistische wind die er waait in Nederland. Het is schandalig dat iemand, een politici die een mening uh, of een tegen, iets een tegenargument inbrengt, wordt genoemd als miserig klein mannetje. Dat is net als een miserig klein scholiertje reageert zo iemand erop. Duidelijk. Uh, het is duidelijk waar jij staat. Dankjewel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Dijk. Ik wil een, een aspect van het uh, hiervan toch benadrukken. Ik woon in Amsterdam en hier in Amsterdam zijn no-go-area's. Ik ben zelf Jood en zeer herkenbaar als die, mijn kinderen ook. Jij zijn wijk hier in Amsterdam, daar kan je onmogelijk komen. En daar, uh, en daar is ook een televisieprogramma twee jaar geleden aangeweid met een met verborgen camera. Mm -hmm. En het zijn voornamelijk groepen die zelf trouwens ook heeft last van discriminatie, namelijk mo moslimgroepen. Die mm -hmm. worden zelf ook gediscrimineerd. Maar vanuit die groep is ontzettend veel racisme en antisemitisme. Niet alleen naar ons Joden, maar ook naar, naar, naar zwarte mensen toe. En, en, en wat die ene meneer zei over de PBV, ik ben Absoluut geen PVV-stemmer. Maar een van de dingen die me ontzettend irriteert is. dat de hele politiek. is oorbedoving stil. als het gaat om racisme en antisemitische. vanuit de moslimgroep behalve de PVV. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het eens met de stelling. Ik denk dat racisme wordt onderschat in Nederland. De nadruk ligt echter vaak op racisme bij blanken in Nederland. ook omdat er nu in Nederland. de minderheid blank is. Maar net als de vorige spreker, mij valt vooral ook. ...intolerantie en racisme onder allochtonen op bij allochtonen op. Bij veel moslims, het is bekend, hè, worden homo's, joden, christenen, vrouwen, etc. gediscrimineerd. Maar ook is er racisme naar blanken. En ook is er racisme bij alle allochtonen onder elkaar. Bijvoorbeeld veel Arabieren kijken neer op zwarte Nog ja. een vraag aan uw gast. Is er ook onderzocht hè, of Mohammed, zoals hij het noemt, op het werk vaker uitwerkt? vaker uitvalt op de werkvloer dan Mark. En ook geven in het uitgaansleven allochtonen vaker overlast dan autochtonen. Ja. Zoals bijvoorbeeld veel moslims vrouwen niet voor vol aanzien en minder recht toekennen aan vrouwen, en ook vrouwen daarmee lastig hebben. Maar, maar ik, heb vroeger, ik heb heel vroeger in een discotheek gewerkt... en, en uh, daar stond dus ook een portier bij de deur... en bij, we, er waren allemaal boeren dorp omheen... en er werd echt heel veel geknokt ook in die tent. En dat waren echt geen allochtonen bijvoorbeeld. Dus je kan toch niet dan alle uh, Friese bijvoorbeeld, of Drenthe... waar dat dan toevallig speelde, buiten de deur houden? Omdat één iemand de boel verpest... Nou, maar dat, dat vind ik een beetje een mythe. Er wordt vaak gedaan: bijvoorbeeld voetbalhooligans is het maar een klein groepje dat het verpest. Ik denk dat het groepje veel groter is. En ook dat de, het deel dat het goedkeurt ook veel groter is. Bij moslims ook. Radicaal is radicale, maar een klein groepje. Nee, ik denk dat het een groepje groter is. Dat een hele grote minderheid, dus als meerderheid, het eigenlijk goedkeurt. En wat hij zegt, bijvoorbeeld uitgaansgeweld in de rurale gebieden, hè, in, in de achterhoeken of waar dan ook, dat komt veel voor. En daar mag ook aandacht voor zijn, vind ik. Nou. Want de, bijvoorbeeld de auto-nieuw wordt vaak geknokt. Nee, maar, dus... ik, ik haakte in op het punt dat u zei van. Uh, Kijk, die, wij hoorden net in het begin even zo'n stukje fragment hè, van, van een jongen... die dan zegt van nou, ik kom bij een discotheek, ik mag er niet in... want ik ben Marokkaan en ik blijf even kijken... en even later komt er een hele groep Nederlanders aan... en die mag wel naar binnen. Dat is toch uh, discriminatie gewoon? Dat weet ik niet. Dit komt denk ik best vaak voor. Maar ik, ik hoor heel vaak verhalen van blanke Hollandse vrouwen... dat ze dus gewoon voor hoeren worden uitgemaakt ja. in de discotheek. En dat daarom ook misschien ja. die discotheekeigenaar zeggen... wij willen die allochtonen of moslim niet in onze tent hebben. Ja. En daar is geen aandacht voor. Nee, want... En het voorbeeld wat u noemt, daar moet je inderdaad wat aan doen. Wie dat ook is, uh, uh, vind ik natuurlijk ook. Ja, maar dat ook. komt vaak voor. gewoon ja. uh, Seksueel aangevallen worden, kontenknijperij of erger nog. Hoeren, goed noem maar op. Ja. En denk ik bijvoorbeeld in heel veel wijken, dat het daar nog vaker. Volgens Duidelijk. Dat is verhalen van, van meisjes die hun haar zwart verven of die Slobbertruien aantrekken, die als blank meisje in alle ja, gewone ja. wijk worden, om niet aangevallen of okay. beledigd te worden, is er extreem. En daar is te weinig aandacht voor. En dan kom je net als een die, die er wel aandacht voor heeft, is die, die PVV. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stampertnl, goedemiddag. Met Josien Hoogland uit IJmuiden. Goedemiddag. Josien. Ja, um, ik ben zelf een Indonesische afkomst. Ik ben het heel erg eens met de stelling. Het, um, uh, vijf jaar geleden is er een klein voorbeeldje. Um, overleed mijn moeder, daar er was een blanke mevrouw die daar negatieve kritiek op de muziek had, die ik had uitgekozen voor bij de uitvaart van mijn moeder. En daar was ik helemaal overstuur van, want ze deed dat een dag na de uitvaart. Zo. En toen, uh, ja, daar was ik, ik, was, ik zat nog midden in die rouw en toen meldde uh -huh. ze later op, toen zegt ze, ja, jij, ben, jij, jij reageert daar zo emotioneel op, want je komt van Indonesië, die mensen zijn zo overgevoelig. En toen gaf ze mij nog een schop, eigenlijk, mm. daarmee. Ja. Behalve dat ze dus al die negatieve kritiek op die muziek... Maar zou je dit onder racisme of discriminatie kunnen scharen... dan of ik, je dit gewoon onbeschoftheid van iemand? Zeggen, je maakt onderscheid... op. Basis van ras ja. om je eigen straatjes schoon te vegen. Ja. En ik zei net ook dat de telefoon opgepakt opgep uh, werd tegen degene. Zei ik, east is east and west is west and never the twain shall meet. Ze begrijpt het gewoon tot op de dag van vandaag nee. nog steeds niet. Duidelijk, dank, en... dank u wel, dank u wel. We doen nog eentje kort, uh, Stam.nl, goeiemiddag. Hai, met Hannes. Hannes. Ter waar ik me over verbaas, zelfs iedereen die nou belt, die, loopt, die staat stijf van de agressie en de irritatie. Zo diep zit het al in onze maatschappij. Want ik sta heel erg achter de stelling. Ik, eh, als je terugkijkt, hè, de laatste 40 jaar, daar ben ik een beetje in gevormd. Toen hadden we hadden weer een periode waarin alles wat je zei, was discriminatie. Toen hebben we twee decennia gehad van bouwen, noem ik het maar. Van alles was bespreekbaar en we zochten oplossingen. En nu zitten we in een klimaat waarin... Uh, ja, mede door de politiek ingegeven... het normaal geworden is om alles maar te zeggen... wat je irriteert over een ander. Hmm. En uh, met als gevolg dat je eigenlijk constant bezig bent... om bruggen die we geprobeerd hebben te bouwen onderling... om die eerder ja. weer te slopen als ik, dit is een bijdrage. Hannes, ik moet je afbreken. Want we gaan even snel terug naar uh, Dick Houtsager. Die heeft meegeluisterd. Die, die moet nog even reageren op alle reacties. Hartelijk dank voor iedereen die de moeite weer heeft genomen... om de telefoon te pakken. Hij is lid van het college van... de. De rechten van de mens doet onderzoek naar deze onderwerpen in Nederland. Wat vindt u van de reacties? Nou ja, een van de reacties is dat het is duidelijk is dat mensen die ermee geconfronteerd worden... dat ze daar ook persoonlijk last van hebben. Dat bleek uit het verhaal van die mevrouw. Uh, dat was die meneer die afgewezen was voor die sollicitatie. Je merkt dat het heel veel emoties oplevert. Omdat het gaat om dingen die niks met je persoon te maken hebben... maar die met uiterlijkheden en met, met uh, je, in, je, je buitenkant te maken hebben. En daar kun je gewoon niks aan doen. Je kunt je kleur niet afleggen. Nog een opmerking die me ook wel tof was van meneer Van Dijk... die benoemde dat er in verschillende steden no-go-areas zijn... waar je onmogelijk kan komen... En dat, dat heeft dan mee te maken dat hij zegt vanuit zijn allochtonen groepen... en de Marokkaanse groepen... Die, die dan ervoor zorgen dat mensen die anders zijn daar niet kunnen komen. Nou ja, we namelijk Joodse mensen, noem jij. Ja, wij. ja, ja? ja nou, <kwijnt> daar zijn ook gegevens over. Er zijn ook veel klachten over. Uh, antidiscriminatiebureaus die in heel Nederland zitten ontvangen die klachten ook. Uh, uiteraard is dat een probleem waar wat aan gedaan moet worden. Uh, het gaat er alleen dan niet om dat het in mijn ogen... dat het om, uh, speciaal om, om Marokkanen gaat die, uh, die dan dit soort dingen zouden doen... Iedereen moet zich aan de normen houden. Iedereen moet van andere nou, mensen af. Maar het bijzonder is dus dat, het zei ook een van de bellen dat, dat iedereen onder, onder elkaar ook uh, ja, discrimineert, racistisch benadert. Ja, ja. De ene groep naar de andere. We uh, horen hier een paar belles die het dan voortdurend over Marokkanen hebben. Maar de Marokkanen maken zichzelf daar ook schuldig aan. Ja, ja, ja, ja het, het is niet een fenomeen wat, wat aan, aan blanke Nederlanders is uh, vastgekoppeld. Uh, het gaat echt om vooroordelen die voor een deel in de mensen zelf zitten en voor een deel. Uh, aangeleerd zijn. En ik denk dat iedereen ermee te maken heeft. Ja. En, en u zegt ook van, want dat was een van de keuzes aan het begin, hè, van dat je dat. Uh, in elke samenleving is het er, is het er gewoon. Ja. Wat voor mooi programma je er ook opzet. Ja, ja, ja. je kunt hooguit proberen om daar. Uh, daar Aandacht aan te besteden ja. mensen bewust te maken. En daarvoor roept u in ieder geval het kabinet op om daar een plan voor te maken. Dank dat u er was, Dick zagen. De stelling blijft op onze site staan de hele middag. Dus u kunt blijven stemmen op www.stand.nl. Racisme wordt onderschat in Nederland. Dat is die stelling. En daar hebben nu 1344 mensen op gestemd. Op de site dus 47% eens met de stelling 53% is het oneens. Zometeen na twee is er Dit is de Dag. Vandaag gepresenteerd door Elsbeth Gluteke en Thijs van der Brink. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer... NCRV. WK-kwalificatievoetbal op radio 1. Vanavond om 8 uur. Komt die bal voor en wordt kop Nee, wordt van de doellijn gered. Turkije, Nederland. Komt die bal voor en wordt Ja! En rest langs de lijn. Vanavond om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vluchtboeken. Hotel erbij. Kom vliegwinkelen op vier.